Wij beginnen de zogerles 222, pagina Kuf Samig Zijn, 167, de tekst van de zoger, de regel 9. Kuf ein. To. Mina midbar. I. Ola. Kmoda. Taumer. U. Midwareja. U. Midwareja. Nava. Zoals hij gaat verder nu met de, uh, uh, de toelichting van. Uh, bij mond van rabbi. Elazar. Die bekijkt dat vers, äh, het vers van Shirashirim, het lied der liederen, hoofdlied, zoals so men dat zegt in het Nederlands, maar, lied, het lied der liederen äh, van Salomo. Mi zot ola Wie is deze, die opsteigt uit de IJsselsteen. Mi is Bina en Zot is Malgoed. Dus gaat over deze verhouding tussen Malgoed en de Bina. 9. Wat kuf, kuf een 170 toe? En bovendien. En verder kan je zeggen, bovendien, die bar van, vanuit de woestijn, ihi ola, zij steegt op. al meer, zoals je zegt, en er bestaat ook een ander, een ander vers, uh, in Shir Hashirim, Perik o midwaregen ava, En hier is het zo te maken hebben met wat we in het Nederlands zouden zeggen, gewoon speling met de woorden. Maar dat is een, uh, in de hele getal, in de Torah, is het bijzonder belangrijk, omdat daar zitten verschillende niveaus in, in dezelfde stam van het woord. Er staat het wel, midbarega, nava, en... Midwarecha betekent, en jouw woestijn is een aangename plaats. Bahou, Midware, de volgende pagina, de eerste regel, de Hisho, Beswa, Beswa, ola. ola. En dan Rabbi Elazar legt het uit. hoe midbar, in deze, in die woestijn. En voordat ik verder ga, moet ik jullie wel uh, laten zien, dat midbar komt ook van het woord midaber, spreken. Ja? Dus als je zegt dan in de, in de hele getal dus midbar betekent woestijn, en je weet het wel dat in de Torah zitten geen klinkers. geen nekodot. Dan betekent ook, de, de andere betekenis, de diepere betekenis, is een gesprek. Dus je kan zeggen, bahagum midbar in die, midbar in die uh, woestijn. Maar je kan ook dezelfde betekenis. Dezelfde is, uh, slaat op, ge, op, ge, op, op, op de spraak. Bahahu, met mid, mid, betekent ook Bahahu in die, in deze spraak de lechische besafat, in deze spraak, in deze spraak die, in, die fluisterend door de lippen uh, uitkomt daar gaat zij, daar stijgt zij op. Zie dat, waar ging zij dus na, daar, na, naartoe, waar steeg zij op? Gewoon als we dat zo traditioneel lezen, dat betekent nou, dat zij, wie, zo, wie is deze die steekt op uit de woestijn? Maar wat wil dat zeggen? Dus hij gaat het ons... Eh, het, het geheim van, van wat de Torah zegt, Shirim, wat zegt, uitleggen, dan zegt hij dat in die in, dat, in, deze, in die spraak die fluisterend door de lippen fluisterend wordt uitgebracht, gaat zij uit. Dus de volgende pagina, koef, samig, na de eerste punt. Hoe dan? en we hebben geleerd. De tweede punt kunnen we weghalen en In plaats van het tweede punt kan we het een beter een coma koma ervan maken. Uh. M'ay dihti faylokim ha dirim ha E'lahem haylokim makim et mitzrim. Of mitzraim. B'achol maka b'amidbar. V'hi Deavadlon de avadlon kutshabri hudri b'amidbar have. V'ha b'yeshuva have. אלא במידבר, בדיבורה, כמו עד אתה אומר, ומידברך, מידברך נעו, וחטיב, מידבר הרים, ובחו חי, אולה מינה מידבר, מינה מדבר ודהי, פהייפה, מילה, de puma i hisalka. We alat ben Gaddafi de ima olevatar badibura nachta zes vesharia al reshayu de ima kadija. Voortreffelijk wat hij ons nu vertelt. Kijk nou naar de wijze hoe de Torah behandeld wordt, hoe men omgaat met de Torah, want de Torah is geen verhaal en geen wetjes zoals dat volk kleinzielig en, en onkundig kinderlijk dat uh, leert deze Torah, de Torah van het volk van Israël van vlees van en bloed heeft absoluut niets te maken de Torah met het vlees en bloed, het volk Israël Let op wat ik zeg, goed opletten wat ik zeg en probeer het niet tegenstribbelen, tegens maar ontvang dat van mij. Het volk Israël bestaat niet naar vlees, onthoud dat era goed. Het volk Israël, het uitverkoren volk Israël is tot stand gekomen door de verbondenheid naar geest. En niet naar vlees, het nationaliteit. Jood bestaat niet. Alle nationaliteiten zijn er. Bestaat een Hollander? Ja. Bestaat een Brabander? Ja. een okay, variatie, variatie daarvan. Doet er niet toe. Bestaat een Rus? Bestaat een Engelsman? Maar Jood is, een Jood is geen natie. Duidelijk. Jood is, betekent je goed. Eenheid met Hashem. Niets anders. Hij die, zij, hij of zij die nastreeft de eenheid, de verbinding met Hashem. En dat zien wij duidelijk aan de samenstelling, aan de zelfs, het uiterlijk van zij die zichzelf Joden of Israël noemen. Er zijn zwarte, blanke, uh, gele, net zoals Chinezen, net zoals Japaners, en ook net zoals pikdonkere, uh, van Israël, net zoals uh, Bosneigers zijn ook zo, zo'n Israël, want Israël is geen, geen natie, die, dat, die verbonden, die verbonden is, aan bepaalde nationale kenmerken, let op, wat hebben dat allemaal daarna, uh, zichzelf, uh, toegeëigend een vorm van, een soort van, Jiddischheid, zoals jodendom, een soort uh, Joodse cultuur. De Joodse cultuur is het alleen maar bedenkselen. Dat is iets wat ook dat is niet uh, terug te brengen naar eenheid, naar één een, vorm uh, van cultuur. Kijk nou in Israël, de Europese Joden hebben, hebben talloze manieren van uh, leven, ja, culturen. Kijk nou, voor proberen, vergeleek nou een, een Hollandse Jood bijvoorbeeld, en een Russische Jood, of een uh, Hollandse Jood, en, uh, en Marokkaanse Jood, geen, absoluut geen, geen, geen, geen verbinding. Oké, okay, Russische Jood en een uh, Nederlandse Jood, oké, okay, beide zijn Ashkenazim. Beide zijn van dezelfde soort. Maar, kijk nou naar de gebruiken, zijn ook, ook verschillend qua cultuur. Heilig, omdat er bestaat niet zoiets uh, als dat volk is naar vlees en bloed. Heilig. En daarom, waarom niet? Omdat ook de Torah heeft niets te maken met de nationale, nationale toebehorigheid. De Torah behoort tot de hele mensheid. heeft niets te maken met Abraham, Isaac, Jacob o oh, mensen van vlees en bloed die dan de de voorlopers, de stichters van het Joodse volk waren. Dat is allemaal uh, wishful thinking van dat volk. In de Torah, de Torah spreekt geen woord over dat soort uh, uh, afkomst naar vlees. Het is, is erg moeilijk om dat te begrijpen. En daarom ben ik nu niet meer Jood, absoluut niet meer, om dat ik wel ben wel eh uh, uh, de eenheid, na een, eenheid heet je goed. dat wel, maar ik heb niets te maken met de nationale toebehorenheid meer, geen millimeter in myself heb ik nu in myself dat ik mij zou uh, associëren in welke vorm dan ook met datgene wat zij noemen, het joodse volk ja, maar wel met ieder die nastreeft uh, de eenheid met Hashem die Israël ontwikkelt in zichzelf. Daarmee ben ik wel verbonden, maar natuurlijk ook met alle andere verbinding ik Ook met hen die geen Israël in zichzelf nog niet ontwikkeld, ontwikkeld hebben. Duidelijk, want we zijn allemaal verbonden met elkaar, is geen enkel verschil naar vlees tussen, alle, tussen welke volkeren dan ook. Geen vlees is beter dan de ander. Nog een keer herhaal ik dat, dat ik het goed begrepen. En daarom zullen we zien dat alles wat de Torah spreekt, spreekt alleen van, die, van naar krachten en niets anders. Naar krachten, de manier waarop... Eh, dat, uh, om, om de mens in overeenstemming te brengen met die, dat besturingssysteem, zeer en ook qua oftewel die verbondenheid tussen malchut en de bina. Dat is wat we leren hier. Mi zot wie is dat? Dat is alles. Mi zod bina malchut die verbonden is raakt met de bina malchut. Malchut die moet opstegen naar de binnen. Alleen dat is de wijze waarop de schepper uh, die originele, oorspronkelijke uh, manier die dus ingebouwd is, ingeankerd is in deze in de schepping, etschepings, om op deze manier de mens steeds uh, in staat te stellen. Zichzelf te verheffen boven uh, zijn lichamelijke. Leven in het lichamelijke, maar niet associëren zichzelf met het lichamelijke. En niet toegeven aan het lichamelijke. Dat is het leven van een mens. Een geweldige opgang uh, naar de onsterfelijke. En dat is wat we leren. En dat is nodig om hier bij dit onderwerp wat wij nu doen, steeds doordrongen te worden van deze uh, oh, eeuwige structuur van, uh, uh, van uh, de wetten van het heelal die wij leren, die wij aantreffen in de zorg. Anders verdwalen we in de zoger met al die beelden die de zoger in ons oproept. Maar al die beelden zijn alleen maar gericht om onze onmetelijk uh, omvangrijke innerlijk uh, te rangschikken naar niveaus die precies terug te, uh, te vinden zijn in. De, in, het, in de boom des levens van het hele heelal zelf. Uh, de regel 1 naar de punt. Wat niet aan en we hebben geleerd die mij diektief wat is het geschreven? Heilokima, dirima hele deze nobele Elohim, Elohim betekent niet alleen de schepper, maar betekent hier op aarde noemde men ook Elohim de, de grote mannen, die uh, rechters waren over, dus die noemde men, men ook Elohim, dus de nobele, deze nobele Elohim. Elohim. Mm. Ehm, um, twee. Ela, Elohim, ama, kim, et, Maar dat zijn de Elohim. En hier noemt je natuurlijk no, uh, die Elohim, die, als het ware, die engelen zijn, de graag, de, de hoge krachten. En niet uh, zij die, die hier zijn op aarde, de zielen, maar de. Dat zegt hij. Ela, hem, Elohim, maar dat zijn de. Elokim, die slagen, die slagen, klappen uitdelen aan, die, aan, die, aan het Egypte. De wendt soms te ontvangen voor zichzelf. Bachol, Makkab, Midba. In elke, met elke klap, met elke plaag in de woestijn. We hier, en dat we in de woestijn, zegt hij. We hier, ik hoorde Awadlond Akadusa Gutsabri hoe bemidbar hadden. En hij vraagt, hij stelt een zo'n rhetorische vraag en zegt, en heeft Hakadoshborough hoe dan voor hen, alles voor hen, alleen maar in het in de woestijn gedaan? Voor Israël. Heeft hij dan alleen maar in de woestijn voor hen al het goede wat hij voor hen had gedaan? En heeft hij dat alleen maar in de woestijn gedaan? Dat is toch niet zo? We hebben want dat was ook nog, dat was toch in, de, in, de, in hun nederzetting, bij, uh, bij die boe, uh, bij Badibura. En dan zegt hij: dan geeft hij een ander, een ander, andere betekenis, de tweede betekenis van um, woestijn. Maar, zegt hij, het is toch ook. Ella, bamidbar, zegt hij dan, let op, na de tweede komma in de regel 3. Ella, bamidbar, badibura. Maar dan zegt hij dat, maar, bamidbar, wat, wat, wat. Wat, zegt, dus wat gezegd wordt, dat Hashem heeft dat gedaan voor het, let op, let op, geweldig wat het is, wat hij zegt, dat uh, Hashem heeft dat gedaan voor Israël, aan Israël, qua, uh, klappen uitgedeeld aan Egypte en het goede gedaan aan Israël, dat was bamidbar, dat was in de woestijn, wat betekent in de woestijn, bij die boeren. De boer, dat is in de drie letters van, de, van het woordnet, miedbar, woord, net zoals Midbar wordt geteld alleen, dalet, bet en resh. En dat is de wortel van spraak, betekent, door de spraak heeft hij hen al het goede gegeven. Kom, dat hou zoals je zegt, en hij geeft ons dan een... Uh, en een andere vers, uit, de Shir Hashirim, Lieder, Nava, en dan kan men dat ook, dat uitleggen, ik had altijd, vele malen gezegd, dat, dit is de hoogste staaltje van, het hoogste staaltje van, het, het geestelijke, het hoogste geestelijke document, behoort, tot het een van de hoogste doc, documenten, Shir Shirim. dat is een, pure liefde tussen Israël en uh, Hashem, die in deze, in dit document, is in de letters van Hashem zelf uh, weergegeven, en zijn verklaring van die innige verbondenheid tussen Israël en uh, Akkadosh de hele gezegende zij. En daar staat geschreven, om het bareg dat kan men, normaal vertaalt men dat, uh, klassiek vertaalt men dat, zowel Joden als niet-Joden, omdat ze begrijpen niet, nog die, nog die, noch die andere begrijpen waar het over gaat. Ze vertellen dat heel met en zoiets, ik zeg het niet precies, uh, en van jouw uh, jouw uh, van jouw woestijn. Jouw woestijn is een aangename plaats. Maar natuurlijk is het, wordt het gezegd, betekenis daarvan. De, diebe, de andere betekenis daarvan is, om uh, uit jouw woorden, uit jouw spraak. Daar, dat is de, daar komt uh, het aangename vandaan. Dat is aangenaam. Daar gaat het om, en niet om de woestijn, niet, nou, moet ons absoluut niet interesseren. De woestijn zelf, die zo'n schijn denkbeeldige woestijn, waar het volk Israël geweest was, absoluut, absoluut onzin, het is absoluut niet nodig. De is door ras, spreekt geen woord over eh, het verblijf van eh, Israël, van vlees en bloed in, woest, in, de, in de woestijn. Eigenlijk, de Dora spreekt alleen maar van het geestelijke. Nou, het moet ons absoluut niet interesseren of er een mens geweest was hier op aarde die Moshe heette. Absoluut niet belangrijk voor ons. Natuurlijk, alles wat er boven is, moet een keertje hier op aarde ook, ook uh, verschijnen. Nou, en, wat voor ons belangrijk is, zijn de wortels, de krachten die... die Zo'n so, mosche, mogen hij wel geweest hier, geweest zijn hier op aarde? Dat interesseert mij niet, is zelfs, ik, ik, ik, kan niet ik, ik twijfel niet eraan, maar ik bevestig het ook niet. Ja, dat interesseert ons niet, absoluut niet. Dat is de krachten wat wij doen. En de mens uh, laat de historici praten over... Jacob, over David, over die anderen, interesseren ons absoluut niet van vlees en bloed. De schepper kijkt niet naar de mens, naar zijn vlees, Onthoud het er goed. Het vlees van de mens interesseert de schepper niet. Het vlees komt van de sitra achre. De mens moet wel overwinnen zijn vlees, door het licht van Hashem aan te trekken. Zonder Hashem kan men geen Krijgt men geen kans, maakt men geen kans om zijn lichaam te overwinnen. Duidelijk, en kijkt naar de mens, kijkt naar het hart van de mens, en niet naar zijn uh, spierballen, of naar zijn buik, ja, of naar zijn mooie billen, of naar zijn mooie, naar zijn mooie borsten. Uiterlijk. Absoluut niet interessant. Ochtie voor vier. ik moet het zelf steeds zeggen, dat soort dingen, het is uh, anders, als het uh, vervalt men wel weer, in allerlei beelden van deze wereld, allerlei associaties van dit of dat of dat, we hebben niets te maken, geen, voor geen mikronetje hebben we te maken, met iets wat naar vlees en bloed is. Ook Yeshua had geen woord gesproken over vlees en bloed. Ook Yeshua had niet iemand, uh, had, hoe zeggen dat, flesch, het vlees, Yeshua had nooit het vlees, uh, nooit bedoeld met zijn genezingen en wonderdaden om het vlees tot leven te roepen. Hey look, dat zijn allemaal beelden van, kinderlijke beelden van ononderontwikkelde uh, on, geesten, die allemaal verhalen gelopen in plaats van de wetten, de ontwrikbare wetten van het heelal. Wishful thinking, uh, sentiment, menselijkheid. Dat zijn allemaal kinderlijke, lagere dingen, die de Torah absoluut geen woord over spreekt. Ochtieve, en het is geschreven, de regel 4. Mimid bar harim. En het is geschreven, Mimit harim, een ander, een ander uh, um, een stukje van een vers uit de Hilim, uit de psalm 1. Heep, psalm 75, betekent, Barharim betekent, uit de woestijn zijn de, letterlijk uit de woestijn zijn de bergen. Maar, maar men kan het ook anders uh, zien, de betekenis, Mimibaharim, van het sprekende, van wat wat uit, de mond komt wat van het gesprokene. Daar kom de komen de bergen, bergen. En herim betekent ook, steegt men op. V van de bemietbaar herim. Goed opletten. Kijken alleen maar naar deze woorden. Kijken alleen maar naar deze letters. Alleen die in die letters vind je, de schepper Anders niet. Je kan bidden wat je wil. Alleen in deze letters schuilt van, onze, van ons de schepper. Alleen binnen deze letters kunnen we alles vinden. Mimid bar harim Aan de ene kant betekent dat uit de woestijn zijn de bergen. Maar men kan ook zien, uh, men kan het ook dieper en dieper betekenen. betekent... Mimidba mimidaber van sprekende of van het gesprokene herim, zijn zij verheven. Oftewel, men verheft, men verheft zich door, om men, men verheft door de spraak, denk ook bij ons de verheffing van de mens komt alleen door zijn spraak. Spraak betekent zivuk maken. P, waar wordt zivuk gemaakt? Boog, hoogste zivuk is in de P. En de P is mond. De, de mond. Uit de mond komt uh, de verheffenheid. Of hoog ola, mina, mitbar. Ook hier is het ook in dit vers die wij behandelen uit Shira Staat het wel dat zij opsteegt van uit de, uit woestijn. Wat betekent van die woestijn dat zij maar goed opsteegt uit de woestijn? Mijn naam natuurlijk uit ade het sprekende. uit de spraak. Uit hetgene wat uit de mond komt. De Malchut doet ze altijd in de mond. Ja, de hoogste, in de hoogste plaats, wanneer ze in het hoofd is, dat de Malchut. Die staat daar, Malchut, de roos. Bahi vijf mila de puma i Let op wat hij In dat vers, in dat woord, of met dat woord. Dat in haar mond is, steegt zij op. Ja, we weten wel, dat zoals dat oor Hosea omhoog doet, zo so is het ook de goed, die, die steegt op. Vanaf de P, waar allat ben Gaddafi de ima, en zij komt binnen, let op, tussen de vleugels van de Ima van de Bina, Oelevatarba, die boeren, en vervolgens, door de spraak, nachta, daalt zij af, al-Rasheho de Amakadisha, en rust op de hoofden van het hele volk. Kijk nou hoe over duidelijk, overduidelijk on, hey, ons dat vertelt, en dat hebben we, we hebben nog een. Zoger, geen commentaar hebben wij nog aangeraakt van, van Hassulam. Hoe geweldig kunnen wij dat al inzien in de tekst van de zoger zelf. Dat wij al een zekere uh, grote lijnen van kunnen zien. Uh, van, wat er, van waar ze de zoger over heeft. Dat eerst de malgoed stijgt op, zie je naar de, tussen de vleugels van de ima, van de, van de moeder, oftewel van de, Bina, en dat is door het woord. Wie doet het woord omhoog? De mens natuurlijk, niet de malgoed zelf. En de mens doet het woord naar de malgoed. Naar de ima, naar de. Maar goed, uh, alle zielen komen van de malgoed. En dan steekt zij op, staat samen met de zeer naar de Ima, naar de Bina. En vervolgens, dat door, gaat het weer de, deze man helemaal tot aan de sof, En het, van het sof komt dan Made, de mannelijke wateren, oftewel Respond, uh, oftewel de, de vulling van, deze, van dat verzoek tekort, en dat komt terug naar Ima, naar de moeder, en wordt gegeven verder aan de malgoed, en zij geeft het verder aan de zielen. Um, wij keren terug naar de vorige pagina. Asulam, de linkerkolom, de regel 25. De referentie van de Ott Kuf ein, 170. Ik ga direct het vertalen. En, uh, de vertaling plus wat, wat hij ons toevoegt. Asulam. Wat nodig is bij deze vertaling. Uh, Toe min amidbar wegommer. Od en bovendien nog meer. Min 26 amidbar hiola. Two's. Dat uf. u. Nava. Min Hamid bar hi Ola, dat is het vers uit Shirashirim. Uit de woestijn steekt zij op. Kwosh wacht hoor, zoals geschreven staat. Omidwareganawa en door uit en jouw woestijn is een, een aangename plaats. De Hainu, 27 bamidaber bamid ha'hu, bamidaber hahu lachash asfataim hi ola dat wil zeggen en hier gaat hij dan over, over naar de de tweede betekenis van de woestijn van het spreken met de met het met de grond met de grond betekenis van spreken de hay dat wil zeggen 27 bamidaber bei de door dat sprekende, door de spraak, door deze sprekende, door dat gesprokene, van, gefluister, van het gefluister van de lippen, steeg zij op. 28. Kimidbar nietbaar, die boer. Let op, hij geeft ons wel een toelichting, een toelichting Want het woord nietbaar, het woord Woestijn betekent die boer, betekent spraak. Zie je dat? Wat dat is wat we leren en niet kijken naar de woorden die alleen maar woestijn denken aan woestijn alleen beelden te maken. Kijk altijd in deze in de betekenis van in de taal zelf in de letters zelf. Uh, vind je de schepper en niet in de vertalingen onthoud het er goed. vel amad nu magu schikatuwe nechen en twint hajlokim aderim eile, eile hem ha'ilokim de koghe de ha'sulam de rechter kolom de eerste de ha'makim et Mitsraim bachol Ka bamidbar. We hier kol twee masha sala hemakadus paruho haja bamidbar. Alo dri, bayishuv haja. Alo bayishuv haja. Punt. We keren terug naar de vorige pagina. De regel 28 naar de punt. We hebben geleerd. Maar hoe Wat is het wat geschreven staat? 29. Heilokim adjuri, eilokim, adjuri. Maar deze nobele, nobele Elokim. Wie zijn deze? Ela, hem, Elokim. Dat zijn de Elokim. De volgende pagina. Elohim. weet weten wel Elohim is ook de kracht van de, van de strengheid, gestrengheid van de wet. Ook. Maar dat zijn de, deze Elohim. Oftewel de krachten van deze naam Elohim. Die afstammen van de hoge kracht van de Elohim. Van de Bina Abu'i'ma. De volgende pagina. De rechterkolom, de eerste regel. Am die slaan. Het Egypte, Mitsrim, Mitzraim, ook niet Egypte moeten wij spreken, ook niet dat dat heeft, separat, de Torah spreekt geen woord over de, over de, de strijd tussen landen van die en die en die. Maar dat zijn de Elohim die slaan Mitzraim, de krachten die, benauwd zijn, benauwdheid uh, in, uh, brengen of leven in deze benauwdheid benauwdheid um, overbrengen naar anderen dus op, uh, bedrukken de anderen ook door hun benauwdheid dat is de benauwdheid die zij brengen aan anderen elke, met elke uh, Klap of met elke uh, plaag in de woestijn. We gehoor maar twee Shahsa is het nou, uh, heeft dan Hashem alles wat hij voor hen gedaan, heeft hij dat alleen, alleen maar in, in de woestijn gedaan? Dus bewijzen van, van verbazing, is dat, dat, dat is toch niet zo? Ela bamidbar, perusho, bij die boer, let op, maar je moet het zo begrijpen, zegt hij ons, de zoger, bij monden van Ar Rabbi Elazar. Dus nog een keer, dat heeft hij dan Hashem, dat allemaal gedaan, dat um, voor hen, alleen maar in, in de woestijn, zegt hij, Hallo, bij hier schoen, ja, het is toch, het is toch, het, het was toch in de nederzetting, bij hun nederzetting, nederzetting is niet in de woestijn, dus bij, in de plaats van hun nederzetting, en de een woestijn wordt niet gezien als een plaats van nederzetting. Drie naar de punt. Ela bamit bar pirushoba die dat is wat hij zegt ons, maar, wat, de, wat het gezegd wordt, Banitbar, in de woestijn, dat betekent Badiboer, door de spraak. Zie dat? Door de spraak, de schepper heeft het volk Israël ook, let op wat hij zegt, door de spraak heeft de schepper uh, plagen gegeven aan Egypte. En door dezelfde spraak van Hashem, heeft Hashem uh, Israël uitlied komen, uitgebracht uh, uit de slavernij van Egypte, oftewel van de klipot. De spraak, de zivoek. Met het hogere, dat brengt de mens uit de benauwdheid en brengt hem tot uh, bevrediging, Brengt hem bevrediging, vervulling. De regel 4. Kmoos at al meer om de nawa. We mit bar harim. Net zoals je zegt, dat zo'n zo'n uitdrukking, zegt men, het is had, ook zo gebruikt, dat mosha het al maar net zoals je zegt, het is altijd, dat dat vooraf gaat aan een citaat uit de heilige, uit de heilige schrift. En zoals je zegt, om het waar en jouw woestijn, de woestijn van de Shem, en jouw woestijn is een aangename oorde, aangename oorde het is ook geschreven uit de woestijn zijn de bergen. Punt af, vijf, ola, min amitbar kach. Min amitbar wat, min amitabber wat daai, daai nu Zes beauto, haddawar shel hape, hi. Amalchut, ola, zeifen, we nechnesset ben knafaym schelha, emma, schi, bina. Af, ola, zo is het ook hier in dat vers van ons, dat wij dat Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar gebruikt, aanhaalt in deze, in vorige, in deze, this... oot. Ola mina, midbar. Ook in dit vers, dat zij steigt op van de woestijn, is het ook zo? So? Wat betekent hamidaber vadai, hamidbar vadai, hamidbar is de woestijn, maar ik ook, maar de diepere betekenis daarvan is uit, uit de spraak, uit de sprekende. Uiteraard uit de sprekende is het gekomen. De heido, dat wil zeggen, zes. Boto dat wil zeggen, door deze, door dit woord van de mond. Zee, de mal goed, steegt op de regel zeven. Wanneer niet gnesen, en komt binnen tussen de Vleugels van de moeder. Shei, Bina, welke moeder is Bina? 8. Ula kharkach, al-idej-dibur, dibur hi dibur bur hi, ja vashura, negen al-rasheiha amis hakadosh. Ula kharkach en vervolgens al dibur door de spraak, zij, die malgoed, je redet, daalt af, dus terugkeer, ja, ze keert terug dan, vanuit de moeder, uit de binnenkeer terug naar, de, naar haar eigen plaats en geeft aan de lager. zoals we dat alles, we, altijd, we hebben geleerd op deze manier, Elk gebed vindt plaats, elke correctie vindt plaats. En, alle achar kaag aakt en vervolgens, alle deed die boer, door de spraak, Zij, die malgoed, Daalt af en rust boven de regel 9 Rasheja Kadosh boven de hoofden van het heilige volk.